1 uur in ons met het NS Journaal. Het aantal arme Amerikanen is vorig jaar tot een recordhoogte gestegen. Zo'n 49 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens en dat is 16% van de totale bevolking. Het Amerikaanse bureau voor de Statistiek had afhankelijk minder alarmerende cijfers gepubliceerd, maar uit nieuw onderzoek is gebleken dat met name de armoede onder ouderen, Aziaten en Latino's hoger is dan werd gedacht. Veel 65-plussers hebben te maken met hoge medische uitgaven... waardoor ze maar heel weinig geld overhouden om van te leven. In Los Angeles heeft de jury in de Michael jackson rechtszaak zijn persoonlijke dokter schuldig bevonden aan zijn dood. Dr. Conrad Murray wordt verantwoordelijk gehouden... voor het toedienen van de fatale dosis medicijnen aan Jackson. Zelf heeft Murray altijd volgehouden dat Jackson verslaafd was... aan de zware slaapmiddelen en ze vlak voor zijn dood in 2009 zelf innam. Murray gaat mogelijk vier jaar de cel in en kan zijn doktersvergunning kwijtraken. Het Tilburgse zwembad Stappengoer blijft in ieder geval vandaag dicht. Bij een controle vorige week is geconstateerd dat er roest zit op ophanginstallaties aan het plafond. Volgens de gemeente Tilburg kan daardoor de veiligheid van de bezoekers niet 100% worden gegarandeerd. Aanleiding voor de controle van zwembad Stappegoer was het dodelijk ongeluk vorige week in zwembad de Reeshof, ook in Tilburg. Daar vielen dinsdag twee geluidsboxen op een moeder en haar baby. De moeder raakte gewond, de baby overleed in het ziekenhuis. Luchtvaartthemapark Aviodroom in Lelystad heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het personeel is daar maandag over ingelicht. Aviodroom kampt al jaren met teruglopende bezoekersaantallen. Daar komen nu tegenvallende inkomsten uit evenementen bovenop. Tot nu toe werden de tekorten bij Aviodroom steeds aangevuld door de KLM en Schiphol, maar die willen niet langer bijspringen. Een bewindvoerder moet nu kijken hoe de problemen kunnen worden opgelost. Aviodroom blijft voorlopig wel open voor het publiek. En dan het weer. Vannacht op veel plaatsen bewolkt en nevelig. Minima rond 6 graden. De dag begint grijs, maar vanuit het oosten steeds meer opklaringen. En dan wordt het in de loop van de dag 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV. Het eerste uur van Casa Luna kon u luisteren naar Sientje van Veldhoven. d e tweede kamerlid um, door natuurmonumenten gekozen tot groenste politica van het jaar. Stat ook in de trouw duurzaamheid top 100. Um, en dit uur wil ik graag met u hebben over de natuur. Welk plekje in de natuur mag van u nooit verloren gaan? Is er een bijzonder plekje met bijzondere verhalen, een bijzondere herinnering? Dan kunt u ons bellen op ons nummer 0800 1121 over de mooiste plek, de bijzonderste plek waar u een herinnering aan hebt. Wie heb ik aan de telefoon? Goedenavond. Hallo. Dag. Wie, met wie? Met wie spreek Dag, ik? Frank. Je spreekt met GT van Tongen. Ik ben al vaker in de ijsinding geweest. Ja. Ik ben dus een, een echte Brabander. Ja, daar is, nee, kunnen... is niks mis mee. Kunnen we het denk wel horen? Nee, daar is helemaal niks mis mee. Dat kunnen we goed horen, maar dat is helemaal niet ja. echt. Nee. nee. Ik zal proberen zo goed mogelijk in het Nederlands te spreken. Het valt wel niet zo mee, maar ik zal het proberen. Nou, het gaat goed hoor. Eh. Uh, ik ben namelijk in de Rietingstraat eh, opgegroeid. En vlakbij de Maas staat een hele grote toren. En er is nog een oude, oude stuk Maas. En eh, daar heb ik hele goede herinneringen aan. Waarom? Omdat ik altijd heel veel heb gewandeld en zo. Dat is heel mooi. Ja. Maar wat, voor, eh, wat, wat is jouw eerste herinnering aan dat stukje? Eh, nou, mijn vader heeft namelijk ook aan de Maas gewerkt. Je heeft dus de maas mee vergraven. Dus daar is nog een stuk, die, dat stuk maas ligt helemaal tegen de dijk aan. Maar help me even, want de maas is. is, is, is de bochten zijn eruit gehaald. Dat is wat, wat, wat je bedoelt. Ja, dat klopt. En daar heeft je vader aan meegeholpen? Ja, mijn vader heeft er aan meegeholpen, ja. Welke periode hebben we het nu over? Eh, nou, dat zal voor de oorlog geweest zijn, hè? Ja. ja. Kijk, want vroeger in Mee heb je dus een pomp. Dat was vroeger Brabant, en dat is nu Gelderland. Ja. Dus ze hebben die, al die bochten eruit gehaald. Kijk, maar mijn grootvader die kwam namelijk uit Appelterre, dus dat stuk achter de dijk bij ons. Dat is nu Brabant, en dat was vroeger Appelterre. Oh ja. Ja. Maar dat, dat, dat is door het verleggen van de Maas, is die grens verschoven? Of? Ja, ja, ja, ja. ja. Wat grappig. Maar uh, jouw vader heeft er aan, aan, aan meegeholpen, heeft meegegraven uh, aan die, ja. uh, dat ontbochten van de Maas. Uh -huh. De Oude Maas. Kan, kan je nog een hele vroege herinnering van, uh, naar boven halen van, van, van jou op die plek? Uh, nou, ik, uh, ik ben nu 58 geworden, dus ik ben vandaag jarig. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik weet nog dat kind toen stond, dus het water heel hoog. Toen ben ik dus toen zat. Ben ik dus de dijk opgelopen. En. Ja, het waaide hard. Dus de maas stond ontzettend hoog. En toen was ik helemaal alleen als kind. Ik denk dat ik misschien acht of tien jaar oud ben geweest. Mm -hmm. Kijk, en als ik. daar heb ik later. Op latere leeftijd heb ik dat tegen mijn vader verteld. Maar als ik het toen op dat moment verteld had. Nou, dan had ik flink tegen de billen aan gekregen. <laughs> Je had er als kind helemaal niet mogen wezen op dat moment. Nee, nee. Maar toen hadden wij dus. We hadden maar in Hagen toen die tijd maar twee televisies, dus toen gingen wij altijd People de Clown of te kijken, dus toen was ik gewoon alleen. Ja, er waren wel meer, meerdere kinderen natuurlijk bij ons uit de straat die deden, maar op dat moment, toen was ik helemaal alleen. Ja, ja. Ja. Goh, ik, ja, ik was een avonturier, dus door Hagen heen als kind, overal gaan buurten en kijken, dus ja, dat vond ik gewoon leuk. Ja. Dus ik vind dat nu nog wel leuk, maar ik ben meer een verteller dan een prater. Ah, nou. Dus over, over, over privé zal ik zelden praten, maar wel... Dus als ik dus eh, ga wandelen daar, nou niet meer zoveel, want nu woon ik achter de kerk. Maar als ik dus in de zomer, dan ga ik wel eens ooit, dan kan ik ook door de Maaswedding heen lopen. Dus ik weet precies, de Maas hebben ze twee keer vergraven. snapt u wat ik bedoel? Nee, waarom, waarom een tweede keer? Nou, omdat die eerste stuk hebben ze dichtgegooid. En toen hebben ze weer een stuk nieuwe Maas gecreëerd. En we hebben ze ook weer dichtgegooid om de klei namelijk te gebruiken om die Maas dicht te gooien. Oh, Oké. Okay. Ja. Oké, okay, goed. Nou, dat, dat is in ieder geval een plekje wat, wat zeer behouden waard is. Uh, ja, ja, ja, dat is nou ook helemaal een natuurgebied. Ja, nou gelukkig Je maar... moet maar verkeer, als u heel veel tijd hebt, ja. richting Megen. Uh, die te demen. Nou, dat is prachtig. Om daar te fietsen over de dijk. Nou, daar komt er echt helemaal weer terug. Kijk eens aan. Het, het, dus, uh, het, het, het anders plekje... mag u mij wel, anders mag je mij wel bellen, hoor. Dan, nou, we gaan... Dus dan, ga je, dan, ga dit, dan ga je dit nooit nog wel mee. Nou, we gaan het zeker doen. We gaan het zeker doen. En dan niet, niet op je verjaardag, want dat is dan een beetje onhandig, maar op nee, een nee, andere. Nee, Maar ik ben hier altijd van harte welkom. Dank. Dus als, als u ooit een keer in Brabant komt, u weet mijn telefoonnummer... Ja. Dus je mag altijd bellen. Nou, kijk eens aan. Dat, dat vind ik ontzettend aardig. Dankjewel. Ja, ik kom, ik kom met enige regelmaat in Brabant. Dank. Ja, ja. GT Vertongen. Ja, de jarige GT Vertongen. Van. Met het lievelingsplekje. Oké, okay, wel een fijne uitzending. Dankjewel. Dag. Dag. We, we hebben het over een bijzonder plekje in de natuur. Ik herinner me trouwens net opeens dat ik eh, als kind langs de Berkel... Eh, dat is een heel klein eh, riviertje... Dat daar in de nacht, overdag, dat dreef wat ijs op het water. En ik als kind probeerde dat ijs te pakken. En ik schoot zo de berkel in. Dat kan ik nog heel goed herinneren. Ik zal niet oud zijn geweest. Misschien maar een jaar of zeven, acht. Ik weet het niet meer, maar ik weet wel dat ik drijf van thuis gekomen ben. Mijn vader was erbij. Die kon nog enigszins waarderen, geloof ik. Of althans, die reageerde niet zo. Maar mijn moeder vond het helemaal niks, want ze kregen bezoek. Dat zijn mijn herinneringen aan een klein stukje natuur. Wat voor mooi plekje van de natuur heeft u in uw geheugen gegrift En mag sowieso nooit verloren gaan. 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. Henk van der Veen, nacht. Henk van der Veen, hoor je mij? Ja, hallo? We hebben verbinding met een tunnel... Nou, we gaan even kijken wat het probleem is. Daar komen we zo meteen op achter. Goed, je kunt bellen 0800 1121. mailtje sturen kan naar kazeloenen.ncv.nl. Een mooi plekje in de natuur dat nooit verloren mag gaan. We gaan luisteren naar uh, muziek. R.E.M., um, e. de band, die stoppen ermee, zoals u weet. En we gaan luisteren naar uh, een liedje uit uh, het allerlaatste product... wat zij gemaakt hebben met z'n allen. Um, het album heet Part Lies, uh, Part Heart, Part Truth, Part Garbage. En het liedje heet We All Go Back to Where We Belong. I what you were offering. Imagine lying next to me. Your shirt and your reputation. Johnny Krabbe uit Beltrum die stuurt mij een mailtje en zegt... Uh, ik hoor net iets over de Berkel. Kom je uit onze mooie Achterhoek? Vraagteken. Uh, nou ja, een heel klein beetje wel. Althans, aan de rand ervan uh, heb ik een aantal jaren gewoond uh, als kind. Niet echt een Achterhoek, maar uh, net, uh, uh, net iets verderop. We hebben Henk van der Veen aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht. Het is gelukt, Henk. Je was even verdwenen in onze digitale gehaktmolen... maar je bent er weer. Uh, ja, ik zit er zelf niet in. Nee, nee gelukkig maar... <laughs> Ik heb een veel, uh, allereerst uh, met veel enthousiasme geluisterd naar haar stientje. De achternaam ben ik vergeten: Van Veldhoven. Van Veldhoven. Ja. Ik ben het helemaal met haar eens. Ik snap ook niet waarom wij hier in Nederland niet doorpakken met die energie. Ja. Met die moderne energievormen, ik, zoals ik het noem. Ik ben het helemaal met je eens, overigens. Ja. Maar. Uh, ja, een dame die daar heel bevlogen over kan praten, daar ben ik altijd wel van onder de indruk. Dit is een positieve gedeelte van het verhaal. Ja. Uh, de rest is niet negatief, want het ging over stukken in Nederland die, die, die niet mogen verdwijnen. Ik kom zelf uit Twente, mm -hmm. oorspronkelijk. Nu woon ik in Groningen. In Twente heb je gronden. Er wordt een beetje gedaan, zo dus zal ik zo beginnen door, bepaalde milieubewegingen. Niet alle, maar sommige milieubewegingen. Alsof landbouw en natuurgebieden. ...per definitie diametraal op elkaar staan. Elkaar vijanden zijn. Ja, elkaar vijanden zijn. Dus uh, dat landbouw uh, natuur vernietigt. Mm -hmm. Landbouw heeft ook heel veel natuur gecreëerd. En uh, als je nou in Trente komt... wat wat heuvelachtig is... ...en je kijkt bijvoorbeeld naar die Salonse Heuvelrug... ...of de Overijsse Heuvelrug... ...dan zie je allemaal van die S-gronden liggen. En die zijn ontstaan in een periode van 1000 tot 2000 jaar... Wat, wat zijn S-gronden? S-gronden zijn ontstaan, dat moet ik dan even uitleggen, Vo, heel vroeger. Twente was uh, qua, qua, qua grond heel arm zoals het heet, arme grond, zandgrond dus. Waar weinig mineralenreserve in zat en waar de structuur slecht van was. En dat hebben die mensen die daar toen woonden, 1000 tot 2000 jaar geleden, dat, die ruimte zit erin. En die hebben die grondvruchtbaar weten te maken door een laagje van ja, laagje ja en ja uit uh, eeuwenlang uh, de potstallen waar die dieren stonden uit te ruimen en dat over die arme grond te gooien. Ja, bemesten. Bemesten met organische mest. Mm -hmm. En dat was, dat waren heideplagen en dat waren uitwerpselen van geiten, schapen, koeien, etc. Ja. Nou, dat is dus een. ...ongelooflijk indrukwekkende werk geweest. En ik vind dat dat eigenlijk onder cultuurmonumenten moet vallen... ...maar ook onder natuurmonumenten. Want dat is heel rijk aan natuur. Die gronden, die gronden zijn op zich al rijk. Het is een cultuurlaag van... De, ...dat is de maat waarmee je meet. De cultuurlaag is minimaal één meter. Dat is gigantisch... Ja. En in de Amerikaanse bodemclassificatie, dat noem je dan de Seventh Approximation, spreekt ze ook van man-made soils, dus mm -hmm. door de mens gemaakte gronden. Mm -hmm. Nou, ik vind dat je daar nooit mag aankomen en dat dat nooit mag wijken voor een stel fundamentalistische natuurliefhebbers. Maar Henk, die, die S-gronden, dat is wat je net beschreef, die, ja. die uh, door, de, door de mens zeg maar, uh, bemeste, uh, vruchtbaar gemaakte gronden, ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat gebeurt er nu mee, zijn het nog steeds landbouwgebieden of is het ook deels gewoon echt natuur geworden? Nee, een groot gedeelte is, nee hoor, daar hebben ze geen natuurgebieden van gemaakt, want dat zijn eigenlijk natuurgebieden, een groot gedeelte is, en daar is het waar ik ongelooflijk klaar over kan worden, dat is een stokpaardje van mij, dat het lekker goedkoop is voor alle mogelijke gemeentes daar om de huizen op te bouwen. Ah ja. En iedereen wil er natuurlijk graag wonen, want je hebt een prachtig uitzicht. En uh, ik heb er in mijn jeugd vaak doorgelopen, van ons huis naar een lagere school. En uh, als ik er nu kom, dan staat mij het huilen nader dan het lager, want er staan allemaal hele mooie villa's. En daar wordt gewoon grof geld mee verdiend. Laten we even, even de tocht uit jouw jeugd weer even gaan teruglopen. Herhaal, euh, euh, doe je ogen even dicht en, en, en loop eens als kind even door dat gebied en vertel eens wat je dan ziet. Als wij, vooral in de winter deden we dat wel eens als het uh, slecht weer was, dan lieten we de fiets thuis en dan liepen we van, van mijn oudelijk huis, wij woonden tussen Hellendoor en Nijverdal in, dus wij keken tegen die Overijsselse aan. en liepen we door naar Hellendoor en naar de openbare lagere school. En dan zag je zowel rechts van jou zag je die S-grond liggen. Dat lag horizontaal. En links van jou zag je die S-gronden schuin naar boven lopen tegen die heuvelrug. Mm -hmm. Nou, als je dat nu weer doet en je kijkt rechts... dan staan er allemaal hele, vind ik, maar dat is een kwestie van smaak, lelijke huizen. twee uh, onder een dak of ze zijn al elkaar gebouwd. En de laatste serie die ze er neergezet hebben, dat zijn hele dure villa's. En... Uh, uh, dat is dan niet alleen... Ik, dit is slechts één voorbeeld, hoor. Maar is dat hele gebied volgebouwd tot aan jouw oude lagere school? Uh, dat hele gebied is volgebouwd. Alleen het gedeelte vanaf die villa's tot aan de uh, heuvelrug. Daarvan hebben ze gezegd van... Nou, dat laten wij met rust. Maar ik weet nog dat wijlen mijn vader... Daar in eind 1970, 1980... Liep ik er met hem nog eens doorheen. Dat hij zei... Nou ja, dat laten ze met rust. En toen was het een tijdje stil. En toen zei hij, althans, dat zeggen ze nu. Ja, ja. En dat is in wezen een prachtig gebied. Maar het is puur eigenlijk een landbouwgebied. En het is... Maar je kunt het... Nou, dan ga ik eens even over naar Groningen. Daar heb je een heel ander verhaal. Hier zijn hele... Uh, op het Hoge Land. Dat is maar ingepolderd en ingepolderd en ingepolderd als je daar zomers doorheen rijdt. Maar winters ook. Dat is een oase van rust. Het is ongelooflijk mooi. En uh, het is allemaal gemaakt door boeren. En uh, het is op een gegeven moment niet meer uit te leggen aan de gewone burger, en daar ageer ik ook tegen: dat dan ergens, zelfs minder zekers doen dat wel eens trouwens, uh, dat ergens, daar zal natuurfanaten nou vinden dat dat weer onder water uh, moet. En uh, dan moet de natuur terugkomen. En ik weet nog dat Middels ooit, 25 jaar geleden was dat geloof ik, nogal zei, en dan mogen alleen maar biologen rondlopen om onderzoek te doen. Hmm. En dat is gewoon aan, aan, aan een gewone burger niet uit te leggen. Maar je, je, je, je, je bedoelt nu dat, zo heet dat het blauwe, blauwe project, zo heet dat, die blauwe kamer, blauwe... Dat is gewoon een gebied voor de, voor de herfst. Voor de mensen die het... Uh, ja. uh, hoe zeg je dat? Maar dat is onder water gezet toch? Een deel daarvan? Ja, dat is onder water gezet. En dat zijn allemaal huizen gebouwd. Ja. En dat is de bedoeling. En dat is een gigantisch fiasco aan het worden. Want het is vreselijk duur om daar te wonen. En dat is uitsluitend alleen voor mensen... die het uh, financieel ontzettend ruim hebben. Dat dus zeg maar gewoon... daar wordt gebouwd voor de rijken. Ja. Uh, tussen aanhalingstekens. En... Uh, nou nee. nee. nee. nee. Henk, zo dus niet. <laughs> zo, dat, dat is niet de bedoeling. En daar help je in ieder geval de natuur niet mee uh, verder. Ik wil je heel hartelijk danken dat jij ja, maar, verteld ja, hebt... Ja, goed, samenvattend uh, zou ik willen zeggen... ga ook voorzichtig om met landbouwgebieden. Ja, precies. precies. En zeker dit soort hele eeuwenoude cultuurlandschappen. Ja. Die zijn zeer de moeite waard. Dankjewel, Henk van der Veen. Dankjewel dat jij uh, belde op 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. En uh, we hebben het over een plekje in de natuur die nooit verloren mag gaan. Dat is het onderwerp van dit tweede uur. Herman uh, Boersma, goedendacht. Goedendag. Frank, ik wil je één verwijt maken eerst om te beginnen. Ja. Je had het over alternatieve opwekkingsmethoden. Uh, ja. Uh, mevrouw Van Veldhoven die zei patenten dat de patenten uh, door Shell zijn opgekocht. Dat was jouw stelling. Mm -hmm. Ze ontweekt die vraag twee keer. Mm -hmm. Het antwoord erop. Maar dan heb je die vraag geen drie keer gesteld. Was het antwoord anders geweest dan, denk je? Nou, maar ik denk dat zij als, als, als ex-medewerkster van het uh, uh, ministerie van Economische Zaken... wat beter wist. Want je... maar, da maar daar wou ik niet over hebben. Nou, eh, laat het heel, even, heel kort even afmaken dan. Uh, ah, want, want nee, je... maar dat was een goede vraag. Ja, nee, zeker. En... Want die patenten zijn shell opgekocht. Die houden dus een bepaalde ontwikkeling tegen... Ja. En jij probeerde het achterhalen, maar ze ontweekt die vraag steeds beho behoedzaam. Ik moet je zeggen dat ik wel heel erg twijfel, want ik hoor dit heel vaak. Uh, heel veel mensen zeggen dit. Het is een feit dat uh, Shell uh, zwaar geïnvesteerd heeft in uh, zonne-energie... dat ze zich daar groot teruggetrokken hebben. Het is ook een feit dat daar ook patenten in zitten. De vraag is alleen of die patenten nog wel, gezien de enorme ontwikkelingen op dat gebied... nog wel zo zinvol zijn. Oké, okay, maar daar belde ik eigenlijk niet op. Ja. Nee, maar goed, je raakt het aan. Het is een goede vraag trouwens, hoor. Het is een goede opmerking, maar ja, het is wel ingewikkeld, denk ik. Ja, maar ze wist het wel, denk ik. Het zou kunnen. Het ja, zou kunnen. ik weet het zeker, want dat was een heel intelligente mevrouw. <laughs> zonder meer, zonder enige twijfel. Ja, oké. Okay. Goed, helemaal. Waar, waar, waar maar gaan we het hebben? Het mooi gebied. Over, over het mooiste beste herinnering aan de natuur. Ja. Dat is een Noord-Hollands duinlandschap. Uh, en een specifiek plekje daar? Duinreizen. nee. We waren het, het is een prachtig gebied. Bomen, duinen, strand. Ja, ik weet het. Ik ja. het. En ik woon in Achsel Delft. Mm -hmm. En dat is een gebied. Ja, jullie als Zuidelingen weten niet meer wat er boven Amsterdam al op staat. Hallo, ben ik opeens een Zuideling? Nou, Zuidelingen bedoel ik alles wat onder Amsterdam woont. Oh. Nee, maar. <lacht> <Lassen>. oh. <lacht> ik, ik, woon, ik woon in Noord-Holland, vriend. Oh ja. ja. Oh, zijn <lacht> we vrienden plotseling? Ja, dan wel. Jezus, daar hoor ik van op. <lacht> Nou ja, ik weet maar niet. Een, een prachtig gebied. Ja. Maar waar het mij om gaat is het volgende. Wij wonen hier, in de, de, als jij in Noodolle woont weet je dat ook. Tenminste, ik weet niet waar je precies woont, maar dat gaat me nou even niet aan. Schiphol, vliegtuigen, hogehovens, rook. Alles volgebouwd, druk verstedelijk gebied. Ja. Wil je dus een beetje naar de natuur, dus die bomen, duinen en strand. En daar wandelen, fietsen, weet ik wat, moet je daarvoor betalen. Ja. En dat vind ik iets afschuwelijks. Ja, Wil je ja. dus van Gods schepping genieten... een beetje overdreven gezegd... dan snap je wel een beetje theatraal... Ja. dan moet je dat betalen. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat nee. is een absurd iets. Maar het duinengebied van Noord-Holland... Uh, dat begint een beetje uh, boven... Uh, het begint van, uh, van Vijk aan Zee... Nou, tot, ja. tot, tot, tot uh, Schorl. Ja, tot de Honsbosse-zeewering. Prachtig gebied. Uh, Bergen, uh, Schorl, uh, Schagen... Wat je nu net noemt. Ja. Ja. Schaag helemaal niet. Schaag helemaal niet? Nee, man, die hoort helemaal niet. Hoort het, uh... Nou goed, maar Nee, je weet het niet helemaal goed. Oh. Je woont vast niet lang in Noord-Holland. <laughs> nee, nou... nou, maar waar het mij om gaat is dat ik het absurd vind... dat wil je een stukje natuur genieten. Borsen, die, die hebben wij helemaal niet in Noord-Holland. Wil je ervan genieten? Wil je naar de duinen? Wil je naar het strand? Moet je daarvoor betalen? Ja. Ja. Dat vind ik, vind ik iets absurds. Ja, ja. Hoewel ik groot respect heb voor de, de, de provincie Noord-Holland, dat ze die duinen niet hebben prijsgegeven aan projectontwikkelaars. Zo is het maar net. Het had ook makkelijk kunnen gebeuren. Met een beetje pech was het inderdaad die kant op gaan. Ja, of trouwens, afgegraven voor de bollenteelt. Had ook nog gekund. Nou, dat is ook voor een gedeelte wel gebeurd. Ja, klopt. Goed, Herman Boersma. Dat wou ik even kwijt. Uit Assen-Delft, Noord-Holland. Assen Mede Noord-Hollander. Ja, waar woon je eigenlijk dan? Ik woon in dit gezellige mediadorp. <laughs> maar het is wel Noord-Oerland. Ja. ja de dat, Ja. dat man. dat zei ik net. Mensen die ten zuiden van Amsterdam wonen... weten niet wat er boven Amsterdam leeft en bestaat. Nou, mijn moeder woont in het duinengebied waar jij het net over had. Dus ik ken het wel, hoor. Dankjewel ja, voor het bellen, Herman. Dag. Oké, okay, prettige nacht. Dag. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeloena. 0800 1121. Welk plekje in de natuur uh, is bijzonder voor u en mag nooit verloren gaan. Uh, en is misschien wel een plekje dat alleen u kent. 0800 1121. Als thuis zijn, doe ik de deur dicht. Ik doe de deur dicht en knip het licht aan. En als we thuis zijn en naar binnen gaan. Hang ik je jas op, je had je jas aan. Terwijl ik thee zet, hou ik je hand vast. Ik hou je hand vast terwijl ik deze zet. Ik maak de bank leeg als jij niet oplet. Ik ruim de troep op als jij niet oplet. Mm. Kus je wangen, voor ik het licht in. Voor ik het licht in, kus ik je wangen. Je lieve ogen met verlangen. Kus ik je handen en weer je wangen. Jij kiest de stoel uit als ik niet opleg. Ik maak de bank leeg, jij kiest de stoel uit. Als ik niet oplet, schenk ik de thee in. Levensgevaarlijk, schenk ik de thee in. Oeh, oeh, oeh, oeh. Lief, ik draag je wel naar huis. Ik neem je mee, ik breng je thuis. Lief, ik draag je wel naar huis. De hele dag.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 of you. Ik draag je wel naar huis, heet het liedje. Ricky Cole, uh, zangers en actrice, bekend van onder andere All Stars. En Witlicht was degene die het zong. We hebben het over um, een mooi plekje in de natuur... die een bijzondere uh, betekenis voor u heeft. 0800-1121 is ons telefoonnummer. En ik heb uh, meneer Hoekstra aan de lijn. Goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, Kijk, ik heb het al opgeschreven. Als u me niet onderbreekt, dan gaat het het snelste. Oh. Vijftien jaar geleden, toen was ik veertien jaar... en ik ben opgegroeid in de omgeving van Langweer... had je bos, veel weilanden en de Langweerderwielen. het bos had je veel paddenstoelen. De weilanden waren vol met zuring, Pinksterbloemen, boter- en datterbloemen. Veel kiewitten, gruto's, kemphanen... die je nu bijna niet meer hebt. Watersnippen heb je nu bijna ook niet. Ik heb roerdampen, heb ik gezien. En dat lang de willen. Nou, daar kan ik wel verliefd worden. Uh, Die worden, daar waren heel veel wierplaten erin. Dan mochten we als jongens, als we daar met de roeiboot doorheen gingen, dan kregen we een reprimade van de oudere mensen niet meer met de roeiboot daar doorheen. Ik heb otters zien spelen, drie beroepsvissen, die, uh, die hadden daar een, een, een, een leven van... Ja, die konden daar bestaan van dat meer en hun omgeving. Weet jij wat een aas is? Een aars? Een aars. Aas Van het kaartspel A-A-S. Uh, ja, dat is een bepaald type boot? Nee. Oh. Nee, dat is... Uh, dan heb je heel veel kleine... Een, een school kleine visjes... En daarbovenop daar zitten allemaal uh, uh, zeevogels, mm -hmm. ja, allemaal die visjes te En daaronder, daar zit allemaal baars. En toen kreeg ik uh, mijn oom, die, die, die, die zag dat, en die zei, als de donder, uh, ga uh, warmen zoeken en dan gaan we daar naartoe. Ja. Nou jongen, we hadden binnen de kortste keer een, een, een zak vol met, uh, met allemaal baars. Ja, ja, ja, ja. En, en, dat het... Is allemaal... ja, nee, en het is allemaal weg, wou je waarschijnlijk zeggen? Want de otters zijn weg, de beroepsvissers zijn weg, uh, de baarsjes zijn weg. Ja. En waarom? Dat is volgens mij uh, de welvaart. En die is niet nodig, want we leefden, vroeger leefden we heel simpel. Maar we hadden genoeg, we hadden een dak boven ons hoofd en we hadden te eten. En, en wat wil je nou meer? Ja, ja. Maar wat, wat heeft de welvaart dan precies, uh, uh, want u heeft het achteruit zien gaan, het gebied neem ik aan. Ja, vreselijk snel. Nou, langweer lang die kreeg te maken met het uh, met toerisme. Ja, Eerst was grauw, uh, was bekend uh, in het hele land en later werd dat langweer. De langweerde wielen? Ja, juist. ja. Ja, daar kwamen ze allemaal grote boten en uh, ik heb nog, uh, ik heb nog geweten van, dan kwam er een, een, een, een vakantie, dan kwam er een BM'tje met een, met een dekkleedje en zo'n stormlantaren. En dan gingen wij daar eens jongen kijken en er stonden een paar tentjes op een klein kampeerterreintje. Moet je nu eens kijken, de hele haven die ligt vol met hele hoge motorboten en dan zitten ze tv op te kijken en maar die boten hebben toch niet uh, de hele natuur vernacheld? Nou, die hebben die hele wierplaten hebben ze kapot ge gevaren. En uh, nou, ze vroegen niet allemaal naar buiten donderden. Ke dat leek niet zo van nou. Ja, <laughs> dat heeft de natuur ook. Uh, er er alles, alles met elkaar. Uh, en zo is het langzaam achteruit uh, gegaan. Wat mist u het meeste? spelen en uh, ja mijn jeugd, ik zou zo weer terug, willen, maar ja dat is niet mogelijk. Het, het, we gaan de verkeerde kant uit. Ja. Het, wij wij, ik zeg de mensen dat is gewoon een, een, uh, een zoogdier wat in de natuur thuis hoort. We kunnen niet zonder de natuur. Nou, zorg dan dat je die natuur uh, in stand houdt. Ja. Maar iedereen wil een screen en twee huizen of twee auto's voor de deur en een groot huis. En noem maar op, noem maar op, noem maar op. En we vergeten de hele natuur, terwijl wij, wij zijn dat deel aan. Ja, ja. Oké, okay. dank, uh, dank voor dit verhaal. Ja. Over lang bedankt. weer. Dank u ja, wel. Okay, ja, oké. En, en een prettige nacht. Dag. dag. dag. Ja. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna over een bijzonder plekje in de natuur. Meneer Kelstra, goedendacht. Ja, goeiedag. U mag het zeggen. Wat is een mooi plekje? Uh, in mijn geval is dat... Uh, goedenavond trouwens, of goedenavond. Uh, Gasteren. Gasteren. Ja, plekje in Drenthe. Daar mm -hmm. uh, ben ik opgegroeid. In, nou, een en ander natuur eromheen. En daar ben ik opgegroeid. En daar heb je uh, het Gastreuse Diep. wat uitmondt op de Drense A. Ja. En dat is een magnifiek gebied. Beschrijft u het eens? Eh. Uh, ja, het is een soort van meander. Het is een meander, laat ik het zo zeggen. Het is een klein riviertje. Ja. En. Uh, ja, daar zat ik al joggies van vijf. Dat ik al met mijn bamboehengeltje daar te vissen en uh, te doen. Gewoon grandioos. Maar met en... uw, uw bamboehengeltje, uh, wat vist u allemaal? Wat haalt u eruit? Grommel, pontjes, uh, snoekjes, uh, maakt niet aan wat. Maar het ging niet om het vissen, het ging gewoon een ervaring van het buiten zijn. Ja. En dan moet je je voorstellen, uh, ...oude grasvelden. En daar zit je dan in, als klein jacht. Mijn moeder moest zoeken, uh, zo zoeken. Uh, van waar uh, hangen die blonde, blonde plukken? Uh, boven het gras uit. Want ik kon er eigenlijk niet weer vinden. Ja, ja. Maar u, uw, uw eerste herinneringen zijn ook allemaal. Uh, spelen het allemaal af in de natuur? Ja. En uh, tot mijn verbazing. ik ben nu 40. vind ik. Uh, bij oud kennissen zend ik foto's terug van een, een en dezelfde boom. maar mag misschien raar klingen. Hè? Maar dat is een en dezelfde ei die uh, uh, bij heel veel mensen dezelfde herinnering opbrengt. En wat voor ei is dat? Die stond vlakbij een bruggetje en die brug was uh, aangelegd speciaal voor de tractoren... Om, om er overheen te komen. Mm -hmm. Over die meander. En daar gingen we altijd vissen. Ja. Maar er stond en, maar één eik daar in de omgeving. Nee, er stonden nog veel meer. Maar die ene, dat was net het eikpunt. Letterlijk het eik. Mooie, <lacht> mooie, ja. Mooi, mooi, ja. <lacht> ja, een boorspeling. Maar jullie vroegen om een... Uh, een herkenningspunt wat terug doet, denken aan, uh, uh, nou ja, toen dat tijd. nou, bij deze. Ja, dat was die eik. Nou, niet alleen die eik, maar ook de omgeving. Ik bedoel, uh, ik zal je een simpel voorbeeld geven. Twintig uh, jaar geleden, als wij gingen vissen, er waren dorst. Er had wat water bij ons, maar er liepen ook koeien in het bijland. Dan vingen we een koe... En die molen gewoon. Ja. Dan had je wat te drinken. Ja. Ja. Maar dat kan ja. nog steeds, toch? Dat zegt u? Dat kan nog steeds. De boeren zullen er niet blij mee zijn, maar het kan wel. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar goed, toen het tijd was er gewoon vrijheid, blijheid. En dat kon allemaal. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik wil u hartelijk uh, danken voor, uh, voor het bellen. Dank u wel. Oké, okay, mooi. En nog een hele prettige nacht. Dankjewel. U kunt bellen op 0800-1121. Dat is het telefoon van Caseluna. Willem Blootvoet, ja, goedenacht. Ja, goede Frank, hè? Ja. Ja, goedenacht. Ik heb wel eens vaker gebeld naar jullie programma. Mm -hmm. Ik luister vaak. En, uh, ja, een mooi onderwerp weer. Ik woon uh, tussen Sunderdorp, Ramsdorp en Sloot, achter een boerderij in een woonwagen in uh, Waterland. Ja, holly sloot, dat en, zegt me uh, nog wel iets... maar dat andere, die andere dorp <laughs> nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Dat zijn kleine dorpjes boven Amsterdam. Ja. Net boven Amsterdam, buiten de ringweg uh, in Waterland. En uh, daar, dat is een heel mooi stukje Amsterdam-Noord. En uh, dat ligt net buiten Amsterdam-Noord. En uh, dat is een polderlandschap, boerderijen nog. en der een boerderij. En uh, wat landweggetjes. En het mooie van dit gebied is dat uh, je hebt hier geen industrie, je hebt hier geen flatgebouwen. Je hebt hier nog een weidsuitzicht. Mm -hmm. En uh, tegenwoordig woon ik uh, op de gauw achter een boerderij in een woonwagen midden in de velden. Met een ganzen, een uil in de tuin, een buizert die hier rondom het huis vliegt. Uh, Wauw, kind. je zit nu Sorry. ook in, in je woonwagen? Ja, ik zit nu in mijn woonwagen, ja, ja. En, en met een houtkacheltje hout brand? Oh ja, ik wil zeggen met de deur open of dicht, maar daar, voor, voor een deur open is het te koud dan, neem ik aan. Nou, ik heb, als het heel erg warm wordt binnen, want ik heb een houtkachel en een open haard binnen. Dus als, ik, uh, als het erg warm wordt, dan zet ik de deur wel open. Dan hoor ik de ganzen op, op de velden, hoor ik kakelen en uh, de buizen die hoor ik dan uh, ja. schreeuwen en ze pro zoeken. En vroeger kwam ik hier, uh, toen ik nog in Amsterdam woonde... met mijn ouders aan de rand van Amsterdam. Toen ging ik als kind in dit gebied... ging ik dan uh, fakkels plukken. Ritsigaren. En die verkocht ik aan de broemisten uh, in Amsterdam-Noord. En toen kon je hier nog, op de weilanden, kon je nog paling rapen. Maar wacht even. Wat zeg je nou? Fakkels plukken? Fakkels. Ritsigaren. Wat zijn dat ritsigaren? Nou, die, uh, die, die bruine... Ik weet niet of je dat kent. Ken je fakkels, ritsivaris? Nee, dat zegt me helemaal niks. Ja, het wordt wel in broekstukjes verwerkt. Dat zijn oh. die groene stengels. Okay. Met dan zo'n bruine, langwerpige ronding eraan, zeg maar. En als je dat in de fiets steekt, dan, dan, dan brandt dat heel gestaag weg. Oké. Okay. Maar die waren geld waard. Vind, uh, ja. Sorry? Die waren geld waard. Ja, die kon je aan de uh, bloemist verkopen en zo verdiende je dan sapgeld. Dan uh, enerzijds met de oude krant en anderzijds uh, in het seizoen met de aan de bloemist. En die uh, verwerkte dat dan weer in de bloemstukjes. Maar het mooie van dit gebied is, Frank, dat uh, je hebt hier de witte wieven iedere avond op het veld staan. Omdat het is eigenlijk een moerasgebied. Mm -hmm. En uh, nou, het is hier echt ongerepte natuur en prachtig kievieten. Uh, Futen, uh, weidevogels, kikkers. Je hebt hier zomers kikkerconcerten. Nou, het is hier echt prachtig. Is, uh, ik hoop dat het hier nooit volgebouwd wordt en dat ze dit gebied met rust laten. Hoor. Ja, ik dat zeg, mag je zeker hopen. Het is prachtig mooi. Ja, ja, ja. Wat, je wou nog even iets over vroeger vertellen? Was, was dit uh, het verhaal wat je net wilde aanzetten? Nou, het, het leuke is, toen ik met mijn ouders uh, aan de rand van Amsterdam woonde, kwamen we van oorsprong uit Groningen. Ik ben in Winschoten geboren toen ik een half jaar oud was mijn ouders naar Amsterdam voor Mijn vader ging toen met de KNSM werken en wij kwamen aan de rand van Amsterdam te Toen keken we uit over de weilanden en ik heb heel nieuw Noord dus voor de deur zien bouwen. Maar in het gebied waar ik dus nu dan in die woonwagen achter een boerderij woon, daar ging ik dan vroeger naartoe als kind op de fiets en dan huurde ik, of huurde ik, kreeg ik gewoon van de boeren... Een roeiboot. en dan ging ik dan uh, die meren op hier... en dan ging ik die rietsigaren plukken. Ah ja. ja. Dat, dat was vroeger. En dan in de weilanden, dat is nu ook niet meer... maar vroeger kon je hier de weilanden uh, doorlopen... en dan kon je dus als de palingtrek er was... dan staken de palingen, die staken de weilanden over. Die waren zo drassig. Dan gingen ze van de ene sloot naar de andere sloot... en als je dan precies wist wanneer dat zo'n beetje was en kon je gewoon in het weiland... ik geloof niet dat het nu nog kan... maar dan kon je in het weiland kon je gewoon de palingen oprapen. Joh, maar die beesten die waren, die waren zo slim... dat ze door dat drassige weiland gewoon naar de volgende sloot... dus ze wisten die sloot wat ja, liever gezegd. Ja, die hadden een bepaalde trek... en dan gingen ze in bepaalde gebieden gingen sparen... en dan staken ze gewoon weilanden over. Die kwamen uit het IJsselmeer. En die gingen dan... want je moet je voorstellen, dit gebied hier vroeger... Dat was onderdeel van de Zuiderzee. Dat ja. is allemaal ingepolderd. Maar ja. uiteindelijk uh, is het eigenlijk uh, moerasgebied. Net zo goed als, als wij hier vroeger over de slootjes schaatsten. Als het dan een behoorlijke strenge winter was. Dan zaten er allemaal van die bellen in het ijs. En dan schaatste je. Dan had je een, van een krant had je een brandende fakkel bij je. Dan schaatste je met een paar mensen. En dan was er één bij die sloeg dan die stuk. En de volgende, die reed dan met zijn krant, brandende kranten langs. En dan kon het gebeuren dat zo'n hele sloot achter hier even in de fik stond. Ja, ja. Al die gasbellen die dan slug, die dan een stuk sloeg, ja. die kon je dan heel even in de, in de, in de brand steken. Want dat was uh, moedasgas. Ja, en was, dat was gewoon voor de lol? Dat was gewoon voor de lol. En dat was natuurlijk een spectaculair gezicht als je dat s'nachts deed. Ja. S'avonds, dan was het donker en dan stond gewoon zo'n sloot heel even in de fik. Kan nog niet meer, denk je? Is dat moerasgas er niet meer? Ja, het is er nog wel. Maar uh, ja, ik bijvoorbeeld, ik schaats nou niet meer. Ik ben nu 61. En uh, ik heb een stuk onder knie, dus ik schaats niet meer. Maar uh, vroeger uh, heb ik daar toch wel mooie herinneringen aan. En als ik hier dan doorheen rijd, als ik hier naar mijn woonwagen toe ga... dan moet ik dan toch af en toe nog wel eens aan denken. Hé, uh, hey, dan reden we hier, weet je wel. En dan hebben we zo'n hele slot in de fik staan. En dat was echt ja. prachtig. Het pracht... brandde maar even hoor, dat duurde niet lang, maar... Uh... Ja, nou kun je nagaan wat er allemaal in al die loopde jaren dan uh, allemaal ontsnapt is aan gas. Want dat ging natuurlijk wel gewoon uh, 24 uur per dag door. Ja, ja dat gaat maar door. Moerasgas. Er is hier in de buurt een boerderij, die bedrijf, die, dat bedrijf dat drijft helemaal op het winnen van moerasgas. Oh, dus het is er nog wel degelijk. Jawel, nou. jawel, het is er nog wel, ja. Willem Blootvoet uit Amsterdam. Frank. Yes. Hartelijk, hartelijk dank voor deze mooie ja. anekdotes uit Waterland. Fijn voor jullie uh, mooie programma's altijd. Het is echt een genoegen. Nou, dankjewel. Dat, dat, dat vind ik heel fijn om te horen. Dank je wel. En een prettige nacht. Heel veel mensen een plezier doen. Ja, oké. Okay. Oké. Okay, hoi, hoi. Jeroen Terzelling schrijft in een mailtje. Bij mij in Apeldoorn is er een mooi perceel bos aan de rand van de Veluwe op de grens met de stad. Waar ik een prachtige herinnering aan heb. Het bos ligt tussen de Villawijk en twee uitvalswegen... en wordt grotendeels door hondenliefhebbers benut. Maar een derde ervan is zo goed als verlaten. Heerlijk om daar te wandelen. Verwaarloosde paden, omgevallen bomen. Daar is het dat een jarenlange vriendschap tijdens wandelingen is veranderd... in een nu al acht jaar durende relatie tussen mij en mijn vriend. Geregeld keren we er nog terug om die mooie momenten op te halen. 0800 1121 nog een goede tien minuten. Ad van Galen, goedenacht. Ik wilde vertellen over nee, mijn tijd. Ik ben opgegroeid in de oorlog op, bij mijn oom op de boerderij buiten Kampen. En dan gingen we dus uh, lopend naar het IJsselmeer. En dan zwommen we tussen de waterplanten, water en scholen vissen. Nou, dat kun je, je nou niet meer voorstellen als je dat kijkt, want het is zo grijs, dus ik weet niet wat. Ja. En ik ben later, op de 47e, ben ik opleiding begonnen bij biologen namens landbouw. Wacht, wacht even, maar je, je hebt het over kampen. Uh, heb je het dan over zwemmen in de IJssel? Of zijn het de plassen aan de randen ervan? Nee, dat, is, dat was vroeger het IJsselmeer. Oh, zo ver zelfs. Oké. Okay. Dat, dat, dat, dat was een drie kwartiertje lopen. Dat ja. vroeger deed alles lopend. Maar later, dat was leuk, want toen ben ik opnieuw begonnen met een opleiding... biologen namens landbouw... En toen ben ik op de fiets, ben ik stage gaan doen bij bedrijven. Want ik mocht geen auto meer rijden. En toen ben ik tassen met tassen en tenten op. En toen ben ik begonnen in Terschelling. En dan ben ik tot mijn 60ste jaar, ben ik zichtbaar door Holland tot in Noord-Frankrijk gefietst. En daardoor mooie gebieden tegengekomen waar ik ook stage gelopen heb. Maar ondertussen ook overal gekeken op de fiets. Want de fiets zie je ontzettend veel. En daar kan ik wel plekken opdoemen. Ik, ik bedoel, ik ken uh, de Kaleberg in, in, in, in Noordwest-Friesland uh, tussen de Beulakker en de... Nee, ja, nee, tussen de Weltenwieder. Nee, dat zit nog hoger. En in Oude molen in Drenthe, waar ze uh -huh. nou die, die jagers gepakt hebben, daar bij de a die, die, die, die, die dat gifte uh, gif vlees neergelegd hebben. Maar dat uh -huh. is een schitterend gebied. Ja. Maar ben ik, behalve, ja. hoe, hoe lang heb je over die fietstocht gedaan? Uh, 13 jaar. Pardon? Aan één stuk ja. of af en toe een stukje? Nee, ik heb ook inderdaad tussendoor gewerkt. Ik, werkte, ik, moest, ik, ik, wilde dat, ik wilde weer opnieuw beginnen, want ik heb twee zaken gehad. En na, na een viece ben ik dus uh, dat gaan doen. Want ik had geen zin meer in de stad, omdat ik vroeger buiten opgegroeid was... en ik ook altijd buiten gewoond heb, had ik geen trek meer in de stad. Ik denk, nou, ik ga nu toch proberen weer buiten een job te vinden. Ja, ja. Nou en toen kreeg ik dus een, een, een soort uh, W.A.O had ik voor kleine zelfstandigen, nou, weet je, ik denk dat ik nog en dan ben ik, ben ik op de fiets ben ik dat gaan doen. Ja, maar was het, het was een onderdeel van jouw ombouw zeg maar van zakenman naar uh, biologische boer? Ja, want ik wilde vroeger boer worden, mocht niet van thuis, want die zei altijd, mijn ouder zei hij niks meer kan dan ben je maar boer, dat was de stelregel. Maar goed, dat, ik, ik ben dat toch gaan doen op latere leeftijd en het is echt de mooiste tijd van mijn leven geweest. Want... Ik heb met met met, met uh, ik heb met, met, met gewerkt en ik heb met uh, kaaslieren gemaakt. Ik heb met paarden gewerkt op het land, uh, in de tuinbouw gezeten. Ik heb in, in Little Geest een een bedrijf, uh, een fruitteelbedrijf. Midden in de zomer dan moest je zomersnoei doen. Dan liep je alleen in die boomgaard. Hartstikke stil. Alleen ruisen van de wind. En dan hoor je, en, en af en toe is een, dat zien nou al trouwens niet meer. Een leeuwerik. Want als je tegen iemand zei, heb je wel een leeuwrik gezien, hebben ze nog nooit gezien. Die stil, dan gaat hij ontzettend hoog dat je niet meer ziet. Ja. En zo ben ik naar beneden getrokken, zelfs via de Veluwe. Dan ging ik op de Veluwe ging ik op het kompas rijden over de paadjes. En dan kwam je de, de wilde zwijnen tegen met de, met, de, met de biggen. Zo dwars over de Veluwe heen. Dus heel mooi, dan je op de kaart een streep. En dan denk je, nou daar, zo wil ik rijden, je kompas erbij. En dan zo over de Veluwe rijden. Uh -uh. En zo ben ik jarenlang bezig geweest. Dat in Noord-Frankrijk, waar ik dus voor een groep mensen een grote tuin heb aangelegd. Midden in de Ardennen, dus de uitlopers van de Ardennen ook weer helemaal buiten... voor zelfvoorziening en voor camping. Dat is een alternatieve groep. En, en dan zie je onderweg... de slechte gebieden. Dat zijn dus de gebieden... nou ja, daar neem maar gewoon de Er is dus één grote vlakte. Ja. En, en, en, en er zijn nog wel meer gebieden... want wat, wat, je, je, je gelooft dat... Uh, in Durgrecht, Groningen en oost rente de andere de ruilverkaveling is geweest. Je ziet geen boompje meer. Terwijl dat Staphorst voeren... Dat is ook heerlijk om per te rijden. Daar hebben ze allemaal die kleinere weilanden met die boomballen langs de weilanden. Want zo, zo, zo zou je moeten doen als je biologisch wil boeren. Ja. Maar altijd even voor mijn begrip, want even los van jouw fietslot. Heb jij uh, ook uh, een eigen boerderij gehad of ben heb je steeds op die plekken waar je kwam, ben je daar gaan werken? Ja. Ik zette mijn tent op in een hoekje en, en, en, en ik uh, sliep in mijn tent. En ik, ik ging daar mijn ervaring op doen. En laatst een je gedoegd, Dus ik, ik kwam niet meer aan de bak. Was of, ik was al in de vijftig. En uh, daar ging ik dan gewoon werken. Meestal voor niks. Oh, oh, oh. Tegen kost Kop, kop, kop. Kop, kop, ja. eten, ja. ja nou, da, da, dank voor je verhalen, Ad. Ja, oké. Okay. En uh, een hele prettige nacht. Dank je wel. Je kunt nog, uh, nog bellen. Nog heel eventjes. 0800-1121. We muziek draaien van Wouter Hamel. Finally getting closer. i'm supposed to i feel i'm getting closer should have gotten closer Waterhamel. Finally getting closer. We hebben mevrouw Post aan de lijn. Goedenacht. Goedenavond. Dag. Um, ik ben oorspronkelijk geboren dus op de Veluwe. Mm -hmm. Ik woon nu in de provincie Drenthe. Maar in de, ik woonde dan in Ermelo. Ja. En daar heb je ten zuiden van Ermelo die schitterende bossen. Mm -hmm. En daar zijn wat buurtschappen. Leuvenen, Staverden, Speulden en Drie. En vroeger gingen wij dan op de fiets daarheen... en dan heb je in bossen van Drie heb je een heel diep gat... en dat heette het Zoolse gat. Ja. En de, leg de legende is dat daar vroeger een klooster heeft gestaan... wat helemaal in de grond is gezakt... Waar dan nu het Zoolse gat door is ontstaan. En daar is het verhaal van dat klooster. Dat daar nog altijd, s'nachts om twaalf uur, hoor je de klokken van het klooster. En eh, dat dan zweven daar nog altijd de monniken in de nacht. En dat trekt ontzettend veel mensen. Daar... Eh, zullen vast een heleboel mensen met mij hele goede herinneringen aan hebben. Bent u wel eens nacht gaan luisteren en kijken? Ja, en, uh, en die bossen nou. Ik hoop, ik moet vaak denken aan eeuwig zingende bossen van die roman over de bossen in Scandinavië. Ik hoop dat die bossen nooit aangepast worden. Die zijn zo schitterend. Ja. Net als die meneer net over de Veluwe zei. Die prachtige oude oerbossen... Nou, het is de moeite waard om daar eens heen te gaan. Maar u, u, u bent er wel eens geweest, zegt u, s'nachts. Ja. Uh, uh, de legende zegt dat er dan uh, van alles te horen en te zien is. Heeft u ooit wat gehoord? Ja, <laughs> nee, ik heb ze nooit gehoord. Maar het is ook een legende, hè? Hoe, die, ik... hoe diep is het gat? Oh, daar vraagt u me wat. Nou, ik denk wel zo'n 20, 30 meter... En ik herinner mij, daar staat water onderin. En ik weet nog dat we een keer met school daarheen gingen. En dan holden er een paar lui naar beneden. En voor ze het wisten plomsten ze in dat water. Ja. En zaten ze onder het kroos. Dat zijn allemaal verhalen uit mijn jeugd. Ik ben nu bijna tachtig. Ja. Maar um, als ik nu nog eens daar kom in Ermelo dan wil ik altijd even zo door die bossen rijden. Want het is ontzettend mooi. En uh, uh, ik hoop dus, daarom bel ik ook even... dat nooit die prachtige bossen worden aangepast... door uitbreiding voor bouw, bouwterreinen enzovoort. Is er, is, er, is er veel veranderd sinds uw jeugd daar? Nou kijk, je ziet natuurlijk overal dat er toch... In de, ook in de kleinere plaatsen die er op de Veluwe liggen... er wordt natuurlijk altijd ook uitgebouwd. Hè. Uh, men wil toch graag meer woningen hebben. En uh, door de jaren heen zijn die plaatsen natuurlijk ook zo weer groter geworden... dat ze delen van de bossen uh, daarvoor hebben gebruikt. Ja, dat, nou goed, dat, dat, dat is natuurlijk de grote bedreiging. En uw pleidooi is duidelijk. Blijf alsjeblieft van onze ja, oude bossen af. Dank u ja, wel, mevrouw en... Post. Want dit zijn zulke waardevolle ja, borden. precies. Duidelijk. Dank. Dank voor het bellen. Ja. En een ja. hele prettige nacht nog. Dank ja. u wel. Dag. Ja, dag. Dag. We zijn het einde gekomen van Twee uur Casa Luna, Ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor morgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Helco, Frank hier. Morgenochtend is muzikant Saartje van Kamp te gast bij jou in Kazeluna. Ze heeft een cd gemaakt met kinderliedjes uit alle hoeken van de wereld. Dat is eigenlijk het eerste kinderliedje waar Saartje zelf herinneringen aan heeft. Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Zometeen moet u luisteren naar het nieuws van uh, twee uur op deze zender Radio 1 en de Nacht op 1 met Herbert Codé. Dank voor het luisteren. Een hele prettige nacht. En wat de NCV betreft weer graag tot morgen.